Voorspel van Willem G. van Manen gebaseerd op het gelijknamige Bijbelboek. Kan niet meer. Jij wilt niet meer, Naomi. Dat is het. We hebben wel zwaardere tochten gemaakt. Laten we hier even rusten, Eli Melecht. Geen denk eraan. En bidden. Bidden kost weinig tijd, vader. Zo weinig dat je het best onder het lopen kan doen. Dan heb je nog eens iets om aan te denken ook. Eerbied kost ook weinig tijd, Gileon. Je zou er best iets meer van kunnen hebben. Of tonen in elk geval. Eerbied voor wie? Voor je vader natuurlijk, broertje lief. Zwijg. Voor moeder dan, dat is in elk geval op zijn plaats. Voor God, dat is alles wat ik vraag. Eerbied voor God. Dat geldt ook voor jou, Helene Melech. Ik dacht dat het me daaraan niet ontbrak. Nou, wat doen we? Blijven staan, hier heeft geen zin. Laat mij hier maar achter. Moeder. Zie je daar, die berg? Nee, iets meer naar links, die hoge. O, die zie ik al uren en hij komt maar niet dichterbij. Moeten we daar soms overheen? Nee, daar gaan we onderlangs, aan de oostkant. Als ik je zeg hoe hij heet... Dan loop ik er nu meteen naartoe, dat wou je zeker zeggen. Ja, dat wou ik zeggen. Ik hou van je, meleg. Ik weet wat je zeggen wilt, dan hou ik toch van je. Ja. Daar ligt het dus niet aan. Ik wil bij je blijven. Ik wil je overal volgen. Dag en nacht wil ik bij je zijn. Nu meer dan ooit. Maar laat me even rust. Ze is dood op, vader. Dat zie je toch? Dat zie ik. Ja, Maglon, dat zie ik heel goed. Maar haar wil is sterker dan haar lichaam. Dat weet ik ook. En haar geloof is weer sterker dan haar wil. Vader spreekt in raadsels. Niet als ik je vertel hoe die berg daar heet... Al heet hij Jabe, dan Maglon, zou ik nog... schaam je zijn naam zo te gebruiken. Hij is nog een kind. En kinderen zondig en onbewust, zullen we hopen. Ze zijn trouwens wel eens dichter bij de waarheid dan ze zelf weten. Zie je wel? Laten we bidden. Misschien dat hij ons alles vergeeft. Die hele vreselijke tocht. Jouw woorden, maglom Alles. Misschien. Vroomheid alleen is niet genoeg, moeder. Het is de berg Nebo... Nebo, Nebo, Nebo, zegt me niets. En dat noemt zich een Efratiet uit Juda. Soms denk ik wel eens dat jullie mijn zonen niet zijn. Hoe is het toch mogelijk? Nebo. De berg waar Mozes het beloofde land zag, voor hij stierf. Luister naar jullie moeder. Ach, dat weten jullie toch wel. Ik heb het jullie wel honderd keer verteld. Natuurlijk, moeder. Het heeft toch geen zin dat hier allemaal nog eens op te halen. Het was een grapje, vader. Met zoiets maak je geen grapjes. Ik hou er niet van. De god die Mozes de berg liet beklimmen... is dezelfde die ons tot hier heeft gebracht. En het is zijn bedoeling dat hij ons nog verder brengt. Net zoals het zijn bedoeling was in Juda hongersnood te brengen... met het gevolg dat we weg moesten en hier nou ergens in de woestijn zitten. En dan nog maar zien of we het in Moab beter krijgen als we het halen. Het beloofde land. Zwijg, Giljon. En jij ook, maar, Maglon. Ik duld het niet langer, jullie demoraliseren de boel. Je zult je geloof straks in Moab... Straks? Ja, als we doorlopen. Je zult het nog hard genoeg nodig hebben daar, dat beloof ik je. Is het werkelijk de berg, Nebo? Ja, geen twijfel aan. Waarom vertel je ons dat nu pas? Omdat we hem nu nog kunnen halen als we doorzetten. Voor de zon ondergaat kunnen we er zijn. Ik schat het nog een uur of vier. Wat denk je... Naomi, zou je het kunnen? Als we het er samen over eens zijn, dan wel, geloof ik. Als we het allemaal willen. Het geloof van moeder verzet berg. Zal dan maar in de goede richting verzet worden. Dichterbij bedoel ik en niet verderaf. Ook weg dan. Nee, ik zelf niet. Maar mijn vader had wel verhalen over hongersnood. Die had hij ook weer van zijn vader en die... Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er leven nog uitdrukkingen in de familie. Noem maar eens één. Een. Vervloekt zullen zij in uw mand en uw bak trog. Dat zei mijn moeder tegen hem, als ik me van het huishouden afmaakte. En dat gezegde stamde uit de tijd van die hongersnood. De Heere zal u slaan met Egyptische zweren. Dat zei mijn vader wel eens al die erg kwaad was. Dat zou wel eens uit de tijd van Jacob kunnen stammen. De tocht naar Egypte is het niet. Daar zat zijn zoon Jozef toch? Die onderkoning was geworden of zoiets. Dat heb je goed ja. God zelf had hem naar Egypte toegestuurd. toen in Canaan al te erg werd. Hij was hem in de droom verschenen en toen zei hij... Vrees niet naar Egypte te trekken. Want ik zal u daar tot een groot volk maken. Zo wordt het verteld tenminste. Mijn eigen vader vertelde het me zo. Ik zal u ook zeker weer terugvoeren. Dat zei hij ook. En Jozef zal u de ogen toedrukken. Ja, zo vertelde mijn vader het ook. Als ik ooit doodga, ja, vader in godsnaam. Nee, dat wil ik nu eens gezegd hebben. We gaan naar een vreemd land... waar de gebruiken ook anders zullen zijn. Maar ik wil dat jullie mij ook de ogen zullen toedrukken. En als het kan, wil ik ook in mijn eigen land begraven worden. Net als Jacob... Aan de goede kant van de Jordaan. Eet wat, Elimelech. Hier, dit is voor jou. Hebben jullie het goed verstaan? Ja, vader. Gilion? Ja, vader. Aan de voet van de nebo. Ik had nooit gedacht hier nog eens te zullen zitten. En over de dood praten. Och, Mozes ging dood nadat hij die berg beklommen had. Nadat hij het land gezien had waarvan God tegen Abraham, Isaac en Jacob had gezegd. Aan uw nageslacht zal ik het geven. En zo is het ook gebeurd. We hebben het gekregen. En nu hebben we het weer verloren. We zullen het weer terugkrijgen. Dat weet ik zeker. Misschien dat je vader en ik het niet meer zullen zien. Maar jullie... Mozes is er zelf nooit geweest. Hij mocht het zien, maar hij mocht er niet in. Hij is de Jordaan nooit overgestoken. Dat mogen wij dan doen, maar van de verkeerde kant. Of het verkeerd is, kun jij niet beoordelen... Geen van allen kunnen we dat. God heeft zijn bedoelingen. Ik zie ze niet. Dat hoeft ook niet, Maglon. Is die hongersnood bij ons ook zijn bedoeling? Wou je dat beweren, vader? Je hebt het er al eerder over gehad. Het zit je hoog, blijkbaar. En of? Hoger dan je denkt nog wel. Ik kan er natuurlijk zinnig zinnigs over zeggen. Zijn bedoelingen worden mij niet geopenbaard, Maar mijn geloof zegt me dat het niet voor niets is. Om ons te straffen of zoiets. Voor iets dat we niet gedaan hebben. Maar wat je misschien juist had moeten doen. Moeder, als je spitsvondig wordt. en dat we hier nou zijn in dat vreemde land. is dat soms ook de bedoeling? Dat ik mijn beste vrienden moet missen: Ruben, Levi. en onze vriendinnetjes: Deborah, Sarah, Hanna. Hanna? Wat heb jij met Hanna te maken? Net zoveel als jij zou ik zeggen. Dat is brutaal zeg. Ik zou wel eens willen weten. jongens, in s' hemelsnaam geen ruzie. Laat Hanna met rust alsjeblieft. We zullen wel moeten. Alsof hier in Moab geen meisjes zouden zijn. Jullie Meler, schaam je. Mijn jongens met een morbid zo durfje. Ja, nou, laten we maar gaan slapen. Het is naast donker. Wie blijft er bij het vuur? Ik, ik. Lossen jullie elkaar dan maar af. Geel jongen. Geel, jong. Slaap je? Nee, ik denk. Een hm. nou, Hanna zeker. bedrijven? Nee, zomaar. Niets. Heb je wat met haar? Ach, maar nee. Ik vind het. Ik vond het aardig. Maar dat is haar toch voorbij. Hm. En wat. Wat denk je? Zo weer hier redden? Ik weet het niet. Het zal wel moeten. Het is een vruchtbaar land, zeggen ze. Het regent hier vaak. Bergbeken stromen over. Water genoeg. En meisjes? Ach. <laughs> Hoe vond je vader, zeg, met zijn Moabitische? Hij denkt zeker dat we hier jaren zullen blijven? Ja. Denk jij dat soms ook? Ja. Zou jij trouwen met een Moabitische? Moeder zal er tegen zijn. Ja, maar jij? Ik weet het niet. Als het lang duurt, als we niet meer terug gaan. Je bent somber, hè? Nee, uh, Nee, ik, ik heb het gevoel dat we... Nou? Dat we hier niet meer vandaan komen. Dat we hier daar nooit meer zullen terugzien. Ja, maar dat, dat is... Dat, dat we hier zullen doodgaan. Ja, ben je gek, Julian? Zoiets mag je niet zeggen, Zoiets mag je niet eens denken. God Godzede voor straffen. Dat heeft hij al gedaan. Je ja, lijkt vader wel. Met zijn bedoelingen. Misschien wel, ja. Maar als je vindt dat hij geen gelijk heeft. waarom ben je dan meegegaan? Vraag ik me ook af. Uit nou, een soort volgzaamheid misschien. of om moeder. Dat zou kunnen, ja. Ik wou dat ik haar geloof had. Ze was onder de indruk, hè, toen ze hoorde dat het de berg nebo was. Ik ook wel, eigenlijk. Maar je weet hoe goed het daar is toegegaan, voor Mozes de berg beklom. Wat? Ja. Nou, die voorvaders van ons, die, die zijn aardig in de verleiding gebracht om ze hier waren. Want die Moabieten, of die Midianieten vooral, die zagen dat ze verloren en toen dachten ze... Weet je wat, we geven die lui onze vrouwen en dochters, dan zijn ze een tijdje zoet. Wat is dat voor een verhaal? Nou, ik heb het van Ruben... En die had het van zijn vader en die is op de hoogte, weet, weet, weet je? Nou, die mannen van ons, die hadden het er aardig moeilijk mee. En, en er waren er genoeg die door de knieën gingen. Maar de leiders hadden het gevaar in de gaten. En die sloegen erop als ze iets in de gaten kregen. Pien en Haas, je weet wel. De kleinzoon van Mozes. Ja, nee, nee. Niet zijn kleinzoon, zijn neef. Zijn achterneef. Die zag er een met zo'n Midianitis in de tent ingaan. Hij neemt zijn spies en er doorsteekt ze allebei. Dwars door een onderlijf. Hier. Nou, alsjeblieft. Maar het is waar. Allemaal op bevel van Mozes. Alle jonge mannen van de tegenpartij moesten eraan. En alle vrouwen die ons verleid hadden ook. Zo ging dat toen. Ja, maar nu is er geen oorlog. Nee. Nee. We zijn een bevriende natie. Maar om nou met zo'n moabitisch... Ja, maar het is nog niet aan de orde. We zullen eens maar eens zien of we leven blijven. Of we het werk kunnen. Ja. Maar als we ons leven hier moeten blijven... dan mag gewoon ja. doen, dan denk ik... moe. Ja. Ja, ik heb slapen. Doe maar even. Ik blijf hier wel zitten. Ik slaap toch niet. Nou, eventjes dan. Even dromen van vroeger. Van Hanna. Ik weet wat je zeggen wil, moeder. Maar probeer flink te zijn. Dat probeer ik iedere dag. Soms lukt het. Maar vandaag. Omdat het een maand geleden is? Ach nee, dat is het niet. Dan, dan, dan, dan, dan. Hij is iedere dag dood voor me. Vandaag niet meer dan anders. Ik denk iedere dag hetzelfde aan. Hij zou het niet goedkeuren als je bleef huilen? Nee. Ik weet ook niet of ik eigenlijk wel om hem huil. Waarom dan wel? Ik denk eerder omdat... Omdat we hem niet in ons eigen land begraven hebben. Maar nu kun je zijn graf bezoeken, moeder, zo vaak je wil. Nee, dat is het niet. Hij wou het graag, dat is zo. Hij heeft het nog over Jacob gehad toen we op weg waren. Dat herinner ik me heel goed. En ook dat ik toen dacht... Hij zegt het niet voor niets. Hij moet voorgevoelens hebben... als hij zo over zijn eigen dood praat. Misschien dat zo'n vreemd land... Dat hij zich eenzaam voelde... Nee, nee, dat is het woord niet. Hij was het is nog heel anders dan je denkt, geloof ik. Ontworteld, dat is het woord. Een boom die uit de oude grond is gerukt. Ontworteld, ja. Maar wie ontwortelt bomen, Giljon? De wind, storm, natuurgeweld. Als de boom eraan toe is natuurlijk, als hij oud is. Jonge bomen blijven wel staan. Mijn vader was een oude boom. Zo oud nog niet. Niet veel ouder dan ik. Ben ik dan ontworteld? Nee, ik leef nog... Mag ik eens wat zeggen, moeder, wat ik nooit gezegd heb? Jij bent sterker. Maar dat... Nee, nee, maar... laat me even uitpraten. Jij bent sterker omdat je geloof sterker is. Gel, jong. Heb ik gelijk? Ja, ik heb gelijk. En je weet het, moeder. Jij bent er ook altijd tegen geweest om uit Juda weg te gaan. Jij vond het getuigen van wantrouwen in wij als we niet bleven. Alsof wij mensen het beter zouden weten dan hij. Is het niet zo? Ja, het is zo. En ik denk dat ik daarom zo bedroefd blijf, Giljon. In vaders dood zie ik... Nee, ik durf het niet te zeggen. Dan zal ik het zeggen. Nee. Je ziet de hand gods in vaders dood. Nee, nee, het mag niet. Ik vraag me alleen af. Vader zag ook bedoelingen, zoals hij altijd zei. In die hongersnood zag hij toch ook de hand van jou, hè? Ja, maar hij is er voor weggelopen. Maar als dat nou eens de bedoeling zou zijn geweest, dat kan toch? Ja, het kan, maar ik geloof het niet... De straf van God moet je ondergaan, daar mag je niet voor vluchten. Maar als het nou eens helemaal geen vlucht is geweest? Als het nou eens Gods bedoeling is geweest ons hier in een vreemd land te beproeven? Daar kun je niet in geloven, Giljon. Vader geloofde er wel in. En daarom... Nee, ik mag het niet zeggen. Niemand kent Gods bedoelingen, ik ook niet. Je komt er niet uit, hè? Nee, daar komen we nooit uit. Maar als vader niet dood was gegaan, dan zou uw geloof u hebben bedrogen. Dan zouden er andere tekenen gekomen zijn, andere rampen. Het gaat erom, moeder, of vaders dood toeval is of opzet. Er is geen toeval. Daar bedoel ik mee of vaders dood gewoon het gevolg is van aardse dingen. Ziekte, uitputting, en ongeluk. Dat zijn dan middelen waarvan God zich bedient. Is dat niet een beetje te veel eer? God kun je nooit genoeg eer bewijzen, Giljon. Dat hoef ik jou toch niet te zeggen. Ik bedoel God niet. Ik bedoel te veel eer voor de mensen, voor onszelf. We kunnen toch ongelukken maken, stommigheden uithalen... die helemaal onze eigen schuld zijn. Het gaat dan niet aan om ze op jouw wijze rug af te wentelen. Heeft je vader dat dan gedaan, vind je? Nee, dat vind ik niet. Maar ik geloof wel dat zijn dood het gevolg is van te hard werken. Op zijn leeftijd. Hij heeft zich enorm ingespannen de laatste tijd. Het nieuwe stuk land dat hij erbij heeft gekocht... is misschien net iets te veel geweest. Je hebt hem er zelf toch voor gewaarschuwd? Dat is zo, Ja. Misschien hadden wij iets meer kunnen doen. En wat meer uit handen nemen. Dat wou hij niet. Dat heeft hij nooit gewild. We hadden hem moeten dwingen. We zijn tenslotte volwassen en Maglon net zo goed als ik. Waar zit Maglon eigenlijk? Bij... Uh, ik weet het niet. Uh, hij had een afspraak. Zakelijk, wil ik hopen. Ik... Uh, uh, ja, ja, ik geloof het wel. Oh. Er is trouwens nog iets, moeder. Heb je er wel eens over nagedacht dat wij... dat Maglon en ik... Ik bedoel... Ja, wat bedoel je? Ik zei net dat we volwassen zijn. En je begrijpt wel, moeder. Trouwens, dat heb ik je al eens eerder verteld. Wat? Waar gaat het over? We willen niet altijd alleen blijven. Alleen blijven? Waar praat je nou toch over? Over Maglon en over mezelf, moeder. Maar jullie zijn toch niet alleen? We zijn, toch, we zijn hier toch samen, met elkaar? Ja, natuurlijk, moeder, dat, dat weet ik ook wel. Waar praat je dan over? Je maakt het me moeilijk, moeilijker dan nodig is. Dat wil ik helemaal niet. Ik, ik begrijp het ook niet. Wat is er, Giljon? Je wil het niet begrijpen. Ik wil alles begrijpen. Ook als je geloof je daarbij in de weg zou staan? Dat kan nooit. Het geloof wijst de weg, maar het kan nooit in de weg staan. Dan zou het geen goed geloof zijn. Dat ben ik met je eens. Nou dan. Alles wijs, als wij eens... als Magron en ik eens... In... Ja? Als aan een vrouw zouden denken. Een vrouw? Je bedoelt om te trouwen. Precies, dat bedoel ik, een, een vrouw om te trouwen. Ja, daar kan ik niets op tegen hebben. Dat gebeurt een keer natuurlijk, dat ligt in de loop der dingen. Dus dat vind je toch ook? Ja. En ik hoop werkelijk, Giljon, als God ons nog eens toestaat... ...om ons eigen land terug te keren. Naar ons eigen huis wil ik nog niet eens zeggen. Of naar onze eigen stad. Het hoeft Bethlehem niet te zijn. Naar ons eigen land. Naar Juda. Als we daar ooit terug zouden komen. Maar zo lang wil ik niet wachten, moeder. Je, je wilt toch niet beweren dat je er ooit aan zou denken... ...hier, in dit land te trouwen. Maar Giljon, dat zou betekenen... Ja? ...dat je met een moabitisch meisje... Ja. ...dat je vrouw moabitische zou zijn. Ja. Dat kan je toch niet menen. Waarom niet? Ik zal het wel moeten menen op een ogenblik. Nee, dat, dat kan niet. Het mag niet. Dat is tegen Gods wil. Dat staat nergens, moeder. Of het ergens staat of niet, dat doet er niet toe. Het is een zonde. Het is tegen God gericht. Bedoel je dat de meisjes hier zondig zijn? Dat, dat weet ik niet. Nee, nee, dat zeg ik niet. Er zijn hier heel aardige meisjes, maar het zijn niet de onze. Nee, dat zouden ze kunnen worden. Nee, nee, nee. Als ze onze godsdienst zouden aannemen, bedoel ik. Tot in het tiende geslacht, dat is gezegd. Tot in het tiende geslacht mogen de Morabieten niet in onze tempel komen. Omdat ze ons bij de uittocht uit de Egypte niet geholpen hebben. Ons niet de eten hebben gegeven. Daarom... En dat is toch wel reden genoeg, zou ik zeggen. Ons, ons. Dat is lang geleden, moeder. Moeten we hun dat nu nog verwijten? We mogen in hun land wonen. We zijn hier goed ontvangen. We hebben weer werk en we hebben een nieuw bedrijf gesticht. Dat mag allemaal. En dat hebben we maar al te graag geaccepteerd. Dan kun je toch niet meer op die oude voorschriften terugvallen voorschriften dat, dat, dat zijn het niet eens. Een soort overlevering is het op zijn best. Daar hoeven we ons toch niet tot in eeuwigheid aan te houden. Als je vader nog leefde... Vader wou zelf naar Moab toe. Hij heeft het doorgedreven. Jij niet en ik ook niet. Als hij wilt blijven leven... wil dan in hemelsnaam. Hij zou het zeker met me eens zijn geweest. Niet meteen misschien, maar op den duur wel. Jij zult me ook een keer gelijk geven, moeder. Nooit. Wat jij wel niet wil... Moeder! Moeder! Wie roept daar? Is dat maggeloen? Dat moet wel. Wie kan er anders moeder roepen? Moeder! Gildon, daar ben ik weer! Dag moeder, dag broertje. Dag Maglon, wie, wie is. Moeder, mag ik je mijn aanstaande vrouw voorstellen? Wat, wat zeg je daar? Wat zeg je, Maglon? Dit is nee. mij. Mijn aanstaande vrouw. Oh, God. Rut, dit is Naomi, mijn moeder. Dag moeder Naomi. Heer, help me. Zeg maar wat ik doen moet. Wijs mijn weg. Ik ben alleen. Ik wil het u wel bekennen. Buiten u is er niemand die me nog steunt. Mijn zoons. Ze keren zich niet tegen me, maar ze keren zich van me af. Ik weet niet wat erger is. Ik sta hun geluk in de weg, Heer. Ik wil het niet, maar zo is het. ...omdat ik ik ben... ...omdat zij zij zijn. Ik ben hun moeder. Met uw genade heb ik ze ontvangen en gebaard. Maar nu zijn ze me vreemd. Vreemd in een vreemd land. Geef me een teken, heer. Laat me weten wat ik doen moet. Koester ik adders aan mijn borst... ...als ik Rut en aan mijn tafel toelaat... Of zijn het duiven die ik binnenhaal? Stochten ze mijn zoons in het verderf? Of zijn ze hun tot zegen? Is het uw bedoeling ons hier vast te houden en ons te vermenigvuldigen? Of moeten we wachten tot u ons oude huis weer voor ons openzet? En nog iets. Als u in mijn hart wilt neerdalen... zeg me dan waarom u jullie uit mijn leven hebt weggehaald... Of ik zijn dood ten goede of ten kwade moet keren. Daarvan hangt alles af, is het niet. Uw oordeel zal mij de weg wijzen, al zou het mijn einde zijn. Laat me niet te lang wachten, Heer. De tijd dringt en mijn kinderen dringen. Amen. En als we ooit eens met onze mannen mee zouden moeten naar hun land bedoel ik... Wat zou jij dan doen, Orpa? Er zou weinig keus zijn. Ik heb beloofd Giljon altijd te volgen, dus... Maar het zou niet van harte gaan, hè? Nee, in dat geval niet. En verder? Ik hou van hem, Rut. Net als jij van Maglon. De enkele keer dat we ruzie maken, dat is altijd om iets in huis. Iets kleins in elk geval. Het gaat nooit over zijn land of mijn land. Afkomst heeft er niets mee te maken, wil je zeggen? Ja. Met mij is het precies zo. Liefde en afkomst, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ja, maar... Liefde en geloof? Liefde en geloof. Ook? Vind je niet? Ja. Maar iets minder dan jij, denk ik. Dat kan natuurlijk. Dan is dat een gradueel verschil, geen principieel. Nee. Je wou toch niet zeggen dat je er net zo over denkt als Naomi? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar ik kan het wel erg goed van haar begrijpen. Dat ze eigenlijk tegen onze huwelijk is. Ja. ja. Ze is er niet tegen omdat wij het zijn. Nee, dat weet ik wel. Ik geloof dat ze ons in haar hart heel graag mag. Dat ze van ons houdt zelfs. Oh ja, dat weet ik zeker. Zoiets voel je. En het gaat ook nog niet eens om het feit dat we Moabitische zijn. Ik bedoel, ze heeft niet het land aan Moabitische meisjes. Nee, dat geloof ik ook. Daar is ze veel te ruim denkend voor. Ik denk dat ze bang is. Maar toch niet voor ons... Nee, ze is bang voor God. Of liever, ze is bang dat haar God... Die nu ook de onze is. Ja, daar moet ik het nog met je over hebben. Maar ze denkt, geloof ik, dat haar God zich tegen haar kinderen zal keren. En dan zou ze moeten kiezen. Oh nee, dat laatste geloof ik helemaal niet. Maar dat het huwelijk van haar zoons met ons haar God boos zou kunnen maken... Ja, daar is wel iets van waar... De dood van haar man, dat heeft haar erg aangegrepen. En daar zag ze echt een teken gods in, zoals ze dat noemt. En zo ziet ze het nog? Waarschijnlijk wel, ja. En hij zou nog wel eens zo'n teken kunnen geven. Precies. Ja, ik neem het haar niet kwalijk, hoor. Nee, natuurlijk niet. Het tast haar gevoelens voor ons ook helemaal niet aan. En ik moet je zeggen, Orpa, ik hou ook erg veel van haar. Ze is wijs en eerlijk. Dat kun je aan haar ogen zien. Gileon vertelde me laatst iets raars. Dat wil zeggen, hij vindt het heel gewoon, maar... het heeft juist met dat geloof van hun te maken. Iets over bepaalde gebruiken? Zo kun je het noemen, ja. Over het huwelijk. Over hertrouwen als de man doodgaat. Alsjeblieft, zeg. Oh, Gileon heeft het vaak over doodgaan. Hij is er niet somber over, helemaal niet. Nee, het is juist allemaal zo zakelijk. Net alsof hij... Nou... Ik durf het eens niet te zeggen. Heeft hij voorgevoelens? Ja. Ik geloof van wel. Het steunt allemaal op niets hoor. Maar... Nee, het steunt nooit op iets, maar daarmee praat je ze niet weg. Maglon heeft me er wel eens iets van gezegd. Als er bij ons een man doodgaat, zei hij... ...dan heeft zijn broer de plicht de weduwe van die broer te trouwen. Wat? Ja, zo is dat bij hun. Leveraatshuwelijk noemen ze dat. En waarom doen ze dat dan? Voor de kinderen. Maar als er nou geen kinderen zijn? Nee, het gaat niet om kinderen die er al zijn. Het gaat om kinderen die nog moeten komen. Die nog verwekt moeten worden? Ja. Vind je dat niet gek? Ik geloof het niet, nee. Het gaat niet om het kind zelf, maar om de plichten van zijn overleden vader die moeten worden voortgezet. En om de plichten tegenover die vader natuurlijk. Ja, maar dat is zijn vader niet. Die broer is dan juist de vader. Ja, maar die broer neemt eigenlijk de taak van de overledene over. Hij geeft hem zijn zaad, om het eens dus plastisch te zeggen. Als dat geen liefde is. Hmm. Zo heb ik het nooit gezien. Het gaat zeker alleen maar om de eerstgeborenen. Ja, geloof het wel. Jij begrijpt dat allemaal, hè? Ik begin het te begrijpen, ja. Ik niet, geloof ik. Maar daarom hou ik niet minder van Gileon. Nee, dat weet ik heus wel. Al liefde heeft het jou nooit ontbroken. Zeg, Rut. Ja? Die liefde van mij en van jou. Ja? We hebben nog geen kinderen. Nee. Na zoveel jaar. Is dat normaal? Zou je ze willen hebben? Oh ja. Dan komen ze zeker. Denk je? Als God het wil. En als ik niet wil... Als hij, als het, wat, als het een teken is, dan zullen we dat moeten aanvaarden. Zijn wil geschieden. Rut, Orpa, mijn dochters, nu het zover gekomen is... ...die God opnieuw een teken heeft gegeven. Is het een teken, moeder? Een verschrikkelijk teken. Ik kan het niet anders zien. Tien jaar geleden gaf hij het met de dood van mijn man... ...jullie schoonvader, die je nooit gekend hebt. Ik heb er toen aan voorbij gezien. Nee, het is niet waar. Ik heb het wel degelijk herkend. Maar mijn zoons... Moeder, wij zijn er nog. Je hebt ons nog. Ze hebben me toen vanaf gehouden om naar mijn land terug te gaan... En ik heb me erbij neergelegd. Die gebeter weten in. Maar nu... Wat is dat dan voor een god die jullie hebben? Dat is geen straffen meer, dat is braak nemen. Maar oh, pa, in godsnaam. Zoiets mag je niet zeggen. Nooit. Nu ook niet. Er is nu niemand meer die me tegenhoudt. Ze zijn dood. Mijn zoon zijn dood. Onze mannen. Ja, dat weet ik. Jullie mannen. God weet dat ik jullie geen kwaad hart toedraag. Dat ik jullie lief heb als mijn eigen dochters. Maar ik kan niet langer bij jullie blijven. Reken je het ons aan, moeder? Zijn wij, Rut en ik de schuld van hun dood. Orpa! Nee, dat weet je. Ik neem het je niet kwalijk dat je zo scherp tegen me bent, Orpa. Je hebt verdriet. Misschien nog wel meer dan ik. Ik ben een oude vrouw. Niet verbitterd, maar gehaard. Maar jij bent jong... Je hebt nog weinig slagen gehad. Dit is de eerste echte, wanneer hij is raak. Het doet niet alleen pijn, het is een belediging. Je bent verontwaardigd. Ik kan het uitschreven. Van verdriet, ja, maar ook van woede. Dat mag je best doen van me. Het kan je helpen je ellende te dragen. En dat geldt ook voor jou, Rut. Ik heb er geen behoefte aan. Jawel, maar je wilt er geen behoefte aan hebben. Je wilt je beheersen een Naomi, maar ik niet. Ik niet hoor je, ik schreeuw, ik geel, ik vloek. Anders word ik gek. Het is Gods wil. Als ik in opstand kom, dan tegen mezelf. Niet tegen hem of tegen anderen. Het is een teken, Rut. Maar niet voor jou en niet voor haar. Voor mij. God heeft zijn hand tegen mij uitgestrekt. Ik heb hem niet gehoorzaam tien jaar geleden. Dat heeft hij me niet vergeven. Nu moet ik wel. Ja. Maar dat hij jullie treft, dat vind ik. Dat maakt me verdrietiger dan ik jullie zeggen kan. Jullie worden meegesleurd in mijn ellende, dat wil ik niet langer. Ik ga weg Rut, terug naar mijn eigen land. Ik laat jullie hier achter in jullie eigen land. Ons eigen land? Is het dat dan nog? Dat moet het in elk geval zijn. Hier blijven zonder mijn man? Zonder Gillion? Zeg jij het haar, Orpa? Ze moet zelf beslissen. Ik kan het niet voor haar doen. Voor mezelf is dat moeilijk genoeg. Maar waarom dan toch, heb ik dan nog zoon in mijn schoot die nog eens jullie man zouden kunnen worden? Ik ben toch veel te oud om nog ooit met een man te slapen. En dan zou ik dat doen, dan nog, al zou ik vannacht nog een zoon baren. Zouden jullie dan wachten tot die volwassen zou zijn? En dan nog wat. Natuurlijk zou ik niets liever willen dan jullie meenemen. Ik heb jullie in deze jaren zo lief gekregen. Maar daarom juist, daarom wil ik niet dat jullie meegaan naar Juda. Ik zou het niet kunnen verdragen dat jullie in mijn schuld zouden moeten delen. Dat is onvermijdelijk als we samen blijven. Gods oordeel rust op mij, niet op jullie. Ik besmet jullie als je bij me blijft. Niet huilen, dat doe ik toch ook niet. Laat me alleen, dat is alles wat ik jullie vraag. Belast me niet nog meer. Ik wil niet dat jullie met mij meeleiden. Het heeft geen zin en het is niet goed. God vraagt het ook niet. Hij vraagt alleen van mij iets. En dat kan ik niet meer weigeren. Rut, Hoor, pa. Jij dan. Ik zal... Ik weet het niet. Ik wil... Godmoeder, ik word het voor jou en voor Giljon. Ik zal hier blijven. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik zal blijven. Als ik je daar dan mee help. Kom hier. Laat me je omhelzen, hoor, pa. Mijn kind dus of ik je verraad, Naomi. Of ik je in de steek laat. En als dat zo is, zeg het dan. Je laat me niet in de steek als je aan mij blijft denken. Zoem me nog een keer. Zo, ja. En jij, Rut, Kun je het niet met je schoonzusje eens zijn? Ik ben het met haar eens. Omdat ze doet wat ze doet. Maar... Ik kan het niet. In godsnaam, Rut. In naam van welke god, moeder? De onze? Of die van jou? Maak het me niet nog moeilijker. Als je dat dan moeilijk noemt, het zij zo. Maar dring niet langer bij me aan, moeder, dat ik hier moet blijven. Waar jij heen gaat, daar ga ik ook heen. Waar jij slaapt, daar slaap ik ook. Jouw volk is toch ook mijn volk? Jouw god is mijn god. Oh, Rut. Waar jij zult sterven, moeder... Daar zal ik ook sterven. En daar wil ik ook begraven worden. Ik hoop dat de heer de jouwe en de mijne me dat toestaat. Alleen de dood kan ons nog scheiden. Hoor je het? Ik hoor het. Ja. En heb je het begrepen, moeder? Ja. Ik heb het begrepen, dochter van me.